11 uur, Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Een groot deel van het midwesten van de Verenigde Staten... gaat gebukt onder noodweer. Een stormfront dat zich van noord naar zuid uitstrekt... leidt tot zware windstoten, veel regen, hagel en sneeuw. Vanwege het slechte weer zijn honderden vluchten geannuleerd... en veel wegen afgesloten. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt ook voor mogelijke overstromingen... langs Lake Michigan in het noorden. Inwoners van Chicago moeten rekening houden... met golven tot vijf en een halve meter hoog... Het slechte weer heeft aan zeker drie mensen het leven gekost. Aan de zuidrand van de Australische stad Sydney... zijn gisteren bosbranden uitgebroken. Het vuur leek aanvankelijk onder controle, maar leidde vandaag weer op. Het vuur rukt op in noordwestelijke richting. De brandweer heeft 500 man, 100 brandweerwagens... en 15 vliegtuigjes ingezet. Bewoners van een aantal wijken moeten een schuilplaats zoeken... omdat het voor evacuatie te laat is. Er zijn geen berichten over gewonden. In Oekraïne zit al meer dan een half jaar een nederlands Azerbeidjaanse journalist vast. Fikret Hussainli, werd in oktober opgepakt op verzoek van Azerbeidzjan dat ze een uitlevering wil vanwege fraude en het illegaal oversteken van de grens. Hussainli zegt dat dat land hem wil arresteren vanwege zijn kritische berichtgeving. Hussainli leidt in Amsterdam de Azerbeidjaanse online nieuwsorganisatie Turan... dat kritisch staat tegenover de regering van Azerbeidzjan. Max Verstappen is als vijfde geëindigd in de Grand Prix van China. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo won de race... voor Valteri Bottas en Kimi Raikkonen. Verstappen startte ook als vijfde... maar kon vrij snel opklimmen naar de derde plaats. Hij zakte naar plaats vier en in de slotfase... maakte hij een fout bij een inhaalmanoeuvre... waardoor zijn auto spinde. Verstappen was daardoor kansloos voor een podiumplaats. Het weer, nu en dan zon, maar later kans op een paar buien. Het wordt een graad of 17.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 VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der Gaag en Jos Paul. Ja, welkom bij OVT deel 2. Straks tegen half 12 in het spoor terug. Het verhaal van de dienstbode Neeltje Lokersen... die in 1902 haar werkgever neerschoot. Eerst naar Engeland. Nog voor de brexit een feit is, is er daar al sprake van de komst van een Brexit museum. En in dat museum zou dan de geschiedenis getoond moeten worden van 45 jaar euroskepsis. Vanaf het toetreden tot Europa, begin jaren 70, tot aan het vertrek nu. We hebben nu Patrick van IJzendoorn aan de lijn, correspondent van onder meer de Volkskrant en schrijver van het vorig jaar verschenen boek Cool Britannië over de behoudende Britse volksaard en het al daar heersende historisch besef. Goedemorgen Patrick. Goedemorgen. Ja, een Brexit-museum. Uh, uh, waar komt het idee vandaan? Klopt het dat het eerst een 1 april-grap was die uit de hand is gelopen? <laughs> Volgens mij is het een uh, idee van een enkele uh, Brexiteers. Uh, die willen zeg maar, dat hun strijd zeg maar, wordt vereeuwigd in een, uh, in een museum. En ook de strijd van hun voorgangers, dus van de laatste, inderdaad, half eeuw bijna. Ja. wat volgens de initiatiefnemers zou dit museum ook een antwoord moeten zijn op het Huis van de Europese Geschiedenis in Brussel. Wat bedoelt hij daar precies mee? De Europese geschiedenis op een andere manier vertellen? Uh, nou, in ieder geval, uh, zij vinden dat in het huis in Brussel, het nieuwe museum daar. daar is te weinig aandacht volgens hen voor de hele tegenbeweging tegen de Europese integratie. Uh, er, er op, op één kamertje zie je wat uh, stembudgetten van referenda en een partities uh, voor een campagne. Maar voor zijn moet er veel meer aandacht zijn voor, voor die strijd. En dan om te beginnen in, in de bakenmatta van Engeland. Ja, en maar, maar hoe dan precies? Wat krijgen we te zien in dat museum? Uh, nou, het is een deels museum, een deels uh, studiecentrum. Uh, dat museum, ja, ze hadden het over bijvoorbeeld een, uh, een echte boterberg. Daar kunnen kinderen op spelen. Uh, heel veel campagnemateriaal, uh, beelden van toespraken. Zowel van het referendum in 1975 als het referendum van de twee jaar geleden. Uh, nou, winkeltassen met de op, zeg stil. Maar, tegen um, ze hebben ook allerlei voorwerpen uit de campagne paraplu's troepdassen uh, toespraken dat soort dingen ja, ja, ja. en, wat, en wat, wat, wat willen ze daarmee aantonen dat het logisch is dat uh, Engeland er weer uitgestapt is nou ze willen inderdaad uh, dat museumdeel is uh, een soort van ja, historisch uh, besef maar ook uh, op een op een wat speelse manier dat brengen maar het is ook voor een deel heel serieus, met name zeg maar, het deel van het studiecentrum of de archieven. En daarin willen zij dus uh, de kans geven aan toekomstige historici of studenten, wat dan ook, om zich te, zeg, te kunnen, kunnen verdiepen in wat de, uh, zeg maar, de Britten heeft verleid... Tot de stemmen van uh, voor Brexit. En volgens hen zijn de bestaande archieven op de, op de academica in Engeland of andere instellingen zijn veel te eurogezind. Uh, want inderdaad, de academica is hier over het algemeen pro, pro EU. Ja. Uh, dus zij zien, zeg maar. zij hebben moeite met die partijdigheid. Dus daar willen zij hun eigen archieven hebben voor het, er zijn ook archieven van Thatcher in Cambridge. Uh, van Churchill, het archieven van presidenten. Dus daar baseren zij zich op een beetje. Ja, maar zij suggereren daarmee dat dat, dat een soort rechte lijn is... naar die, die brexit van nu. Maar is het niet ook zo uh, dat die euroskepsis van nu toch iets anders is? Dat die, uh, dat, dat die ook in één lijn te plaatsen is met, met populisten... die je nu elders in Europa ziet, die ook tegen Europa uh, ja, zijn? Ja, zeker. Er zal ook, er zal ook inderdaad uh, verwijzing zijn naar uh, populisme andere landen. Dat is ook het idee bij, dat, bij het museum dat ook daar zeg maar, aan wordt gerefereerd. En in Engeland, ja, we hebben hier altijd die euro gehad van de laatste 40 jaar. En daar is immigratie op een gegeven moment ook bijgekomen. En dat heeft uiteindelijk wel de doorslag gegeven in die stem. Dat ja. zeg maar heeft... want, want, in, want bijvoorbeeld dat referendum in 1975 had een heel andere uitslag, hè? Uh, ja, het was 1969-1931 uh, voor het uh, lidmaatschap van de EEG toen. Uh, en toen was ook met name uh, links erg tegen dat lidmaatschap. Uh, met name uh, vakbonden, uh, die zagen gewoon Europa als een soort van grote kapitalistische markt. Uh, dus die waren er toen met name tegen. Uh, maar in het algemeen waren mensen voor. Thatcher was een van de mensen die fanatiek campagne voerde voor het lidmaatschap. En haar trui die had gegeven in het oog of ik acht of negen vlaggen van Europese landen. Daarmee voelde ze campagne. En die trui wilde ze ook hebben in het museum trouwens. Uh, maar toen was het idee van we gaan naar een markt toe. En het idee van een politieke unie was toen niet echt te sprake. Ja. Ja. En die, die, uh, daar die hebben we de Engelse spijt van gekregen. Gaat het nou wat worden, dat museum, eigenlijk? Want het klinkt een beetje naar een soort naspel... wat eigenlijk, uh, <laughs> nou, over en uit, over een paar jaar... <laughs> nou, het is, ik denk dat het wel serieus is. Uh, maar uh, en ik denk ook wel dat uiteindelijk het gewoon allemaal om, om doorgaat. Zowel de Bridget als als het museum. Uh, ja. Maar, maar tegelijkertijd, er worden ook al een heleboel grappen over gemaakt. Hè? En uh, oh, allerlei steken, voorwerpen ja. aangedragen. En... Ja, die bus. De, ja. bus. de, de bus met die uh, 53 miljoen pond die naar de zorg gaat in plaats van naar Brussel. Ja, en, dat, dat had, uh, niks iedere dag of iedere week, week, geloof ik, stond er op die bus. En per ja. week. Ja. En, ja, dat als, als we een grote leugen gezien, nou, dat moet nog blijken natuurlijk als het echt het geval is... die brexit over, over een één of twee jaar. Uh, maar die bus... Die is uh, trouwens uh, niet eigenlijk eigendom geweest van de campagne... maar die zal misschien wel in een miniatuurvorm ook daar terecht kunnen komen. Maar inderdaad, er is veel over bespot en, uh, en uh, uh, ja, een beetje ge, uh, geparodieerd ook inmiddels al. Ja, goed. Het museum is, uh, is even opstreden als de brexit zelf. Uh, we, we zullen zien wat het ja. gaat worden. Patrick, uh, bedankt. En uh, je, je boek Cool uh, Britannië hierover nog verkrijgbaar? Zeker. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Dag. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, we hebben een Berlijnse muur, een Chinese muur en een klaagmuur... maar geen enkele muur spreekt zo tot de verbeelding als de muur van Hadrianus. Dat schrijft historicus Adrian Goldworthy in zijn boek... dat in Nederlands vertaling ook getiteld is De Muur van Hadrianus. De schrijver neemt ons mee in een historische archeologische reis... langs de muur die de Romeinen bouwden op de grens van Engeland en Schotland. En oudheidkundige Danielle Slootjes las het boek... en is hier om ons alles te vertellen over die muur der muren. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Danielle. Uh, ja, ten eerste maar even, de, de, de, de, die Romeinen daar in Engeland richting Schotland... Uh... Wat moesten, moesten ze daar? Ja, dat, <laughs> ja, dat, dat is een, uh, een go goede vraag. Ja. Um, omdat het eigenlijk zo. Ze, hè, ze moesten het water ervoor oversteken, het kanaal. Um, het lijkt erop dat ze in de eerste eeuw na Christus af en toe hun oog op Engeland uh, lieten vallen. Ja? Uh, je ziet dat ze Julius Caesar daar bijvoorbeeld al uh, een kleine campagne heeft gevoerd. Maar dan toch ook weer uh, terug naar Rome moet. Uh, uiteindelijk uh, is het keizer Claudius die iets vastere voet in Engeland. Uh, inneemt uh, en dan zie je dat ze stapsgewijs zich naar het noorden, uh, ja, op het noorden richten. Ja, Maar helemaal door naar die schotten waar ze die goede whisky hebben... dat ja. hebben ze niet gedaan. Nee, nee. Nou, nee. Zeker met onze huidige uh, geografische kennis zou je zeggen... waarom hebben ze dat niet gedaan, want ze hoefden niet meer zo ver. Uh, dat is eigenlijk een puzzel, dat weten we niet goed. Ja. Ja. De vraag is natuurlijk, wat zoeken ze daar? Ja. Waarom gaan ze daar überhaupt naartoe? Ja. Uh, en dan is het keizer Hadrianus, de keizer van de muur... waar we het dadelijk over gaan hebben. Ja. Die komt in het jaar 117 aan de macht. Ja. Wat is dat voor man? Ja, dat is eigenlijk een hele interessante figuur. We hebben een paar jaar geleden op de Radboud Universiteit, waar ik zelf ook werk, een boekje over hem gemaakt, om geprobeerd verschillende facetten van zijn regeerperiode in kaart te brengen. Het is een man die misschien niet zo goed bij de Senaat lag. Uh, iemand die heel beroemd is geworden omdat hij uh, op, heel, op heel veel plekken in zijn rijk is geweest. De meeste keizers bleven in Rome, maar hij ging vervolgens, misschien ook omdat hij zich meer soldaat voelde dan keizer, uh, dat, dat, dat rijk rondreizen En overal een soort van inspectietour doen eigenlijk. Ja, ja. En zo kwam hij ook in Engeland ook terecht. in Engeland terecht. Ja. En toen dacht ja. hij, dit is een mooie plek om een muur te gaan bouwen. Zoiets, ja. ja. Nou, het lijkt erop, hij, hij was voordat hij naar Engeland uh, is gegaan... is hij al in Zuid-Duitsland geweest. Mm -hmm. Daar heeft hij al een uh, soort van muur... maar meer hout, met houten palissades op laten trekken. Uh, en de volgende stap in Engeland is dat hij inderdaad... een combinatie van een uh, stenen muur met een uh, houten muur opzet... Ja. Ja. Nu begrijp ik in het boek van Goldsworthy dat ja. hij niet alleen het Rijk rondreist vanwege de soldaten aan te moedigen, maar ook omdat hij een groot vrouwenliefhebber is. Dat maar even, ook even meenemen. Ja, daar is veel discussie over in de bronnen. Uh, want er wordt van de ene kant gezegd dat hij een vrouwenliefhebber is. Aan de andere kant wordt gezegd, ja, hij heeft geen kinderen. Dat met zijn vrouw, dat was allemaal niet zo'n fijn huwelijk. Daar gebeurde niet zoveel. Uh, hij had juist een mannelijke. Uh, uh, een, een liefde. Dus, dus daar is veel discussie over. Maar het is ook een beetje een stereotyp. Het lijkt er ook op dat, dat elite-auteurs hem uh, zwart proberen te maken. Oké, okay, ja. dus Goldsworthy trapt in een oude val. Een beetje, volgens mij. Ja. Die ja. muur, je had het er net al over. Uh, wat, wat, hoezo eigenlijk? Ja, nou dat is ook een vraag. Is het daadwerkelijk een muur uh, als een verdedigingslinie? Mm -hmm. ja, hij loopt over 117 kilometer, is best breed. Het is ook een muur die op zichzelf staat in het landschap. Um, is het bedoeld om niet-Romeinse volkeren... ik ben altijd een beetje huiverig om barbaarse volken ja. te zeggen... niet-Romeinse volken buiten te houden? Of is het meer symbolisch, er wordt van Hadrianus ook wel gezegd... dat hij eigenlijk er niet zo op zat te wachten om dat Rijk uit te breiden. Maar dat hij het eigenlijk wilde consolideren. En dat dit zijn manier was om te zeggen... Dat dit, is, dit is mijn Rijk en hier houden we het bij. Dat wil niet zeggen dat het Rijk niet interesse had... of de Romeinen niet interesse hadden in de gebieden voorbij de grens. Mm -hmm. want daar waren ze aan het handelen en zo. Uh, maar dat het ook een symbolische betekenis had. Ja. Ja, maar, wat, dat, in Nederland hebben we ook zo'n stukje Romeinse grens, maar daar hebben ze nooit een muur gebouwd. Het is niet zo nee, maar dat, en was dat ze net als Trump de hele grens. Uh, ja, maar die zakten ja, ja. gewoon weg in het moeras. Ik bedoel, dat hield ja. het te tegen, toch? Of Ja, zeker. Was er, ja. Toch? Ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar dat is natuurlijk inderdaad iets interessants. Dat, dat het lijkt willekeurig hoe die Romeinen het Rijk ja. uitbreiden en tegelijkertijd ja. op een gegeven moment ook beslissend te beperken. Daar zit een bepaalde ja. politiek achter. En wat, wat zit daar dan nou ja. voor politiek achter? Dat Romeinse Vredesrijk, de Pax Romanum, kan alleen maar functioneren bij haalbare grenzen en haalbare ja. gebieden? Ja. Nou, ik denk aan het begin van de tweede eeuw... Hè, onder Hadrianus, dan is het Rijk eigenlijk ook op zijn grootst. Het, het strekt inderdaad van Brittannië in het Westen... helemaal tot aan de Eufrat de Tigris... grote stukken van uh, Noord-Afrika, uh, de groot deel in, in Europa. Dat is ook een beetje een moment waarop ze zich realiseren... dat het Rijk ook niet heel veel groter kan worden... op het moment dat je het vanuit Rome door één iemand wilt besturen. Uh, dus ik denk dat die gedachte daar wel achter zit. En Hadrianus ja. zich daar ook van doordrongen is. En kun je even voor ons schetsen hoe ja. die muur eruit zag? Uh, waar er wacht is, uh, nou ja, ja. Even, ja, ja, Neem ja. ons mee. Ja, ja, precies. Stel je voor. Ja. Um, nou, dat, dat is een op, op losstaande muur. Uh, 170 kilometer lang. Mm -hmm. um, vier tot vijf meter hoog. Uh, een meter of drie dik. Uh, met uh, aan de noordkant uh, diepe uh, uh, gleuven ook. Dus je kon er niet zomaar bij komen. Ja, maar je kan er ook echt opstaan, net zoals bij die Chinese muur. Ja, ja. Zeker, zeker. En uh, langs die 170 kilometer zijn er 15 grotere forten gebouwd. Dus zeg maar elke 12 kilometer een fort. En elke anderhalve kilometer hadden ze zogenaamde uh, mijlkastelen. Dus dat waren eigenlijk kleine plekken, soort van wachttorens. Uh, dus hij was in die zin wel uh, bemand. Maar je kunt je ook voorstellen dat als je met een enorm scharen niet Romeinse uh, mannen aan aankomt zetten, dat die muur vertraagt, maar die gaat je niet tegenhouden. Ja. Nu nee. kennen wij allemaal de Berlijnse muur, hè? dat is ja. onze herinnering, onze beleving. En dan hebben we altijd het idee, je had de goede kant van de muur ja. en de slechte kant van de muur. Ja. Bestond dat toen ook, was, was het aan de Romeinse kant beter dan aan de niet-Romeinse kant? Nou, zo zou ik dat geloof ik niet zeggen. Nou, omdat... Wat was het verschil? Ja, nou... Uh... Je zou kunnen zeggen dat aan de binnenkant, aan de Romeinse kant... je kon verwachten dat de Romeinen je beschermden. Uh, dat gold aan de buitenkant niet per se... omdat dat niet officieel Romeinse territorium was. Tegelijkertijd zien we dat er heel veel uitwisseling is aan beide kanten. Uh, handel, uh, mensen die heen en weer gaan. Uh, dus het is niet per se een, um, een, een, een strakke muur... zoals wij ons dat voorstellen met die Berlijnse muur. Mm -hmm. Maar het is veel meer een zone ook, waar je gewoon uitwisseling hebt. Maar... Even voor de helderheid, iedereen ja. kon in en uitlopen. Ik zit aan de verkeerde kant, of aan de niet-Romeinse kant van de muur. Ik loop gewoon een poortje ja. door en ben binnen. Er wordt nou, daar ga naar je gevraagd. langs een van die mijlkastelen of bij een van die uh, forten... waar er gewoon doorgangen waren. Uh, waar misschien ook wel belasting werd geheven. Sommige mensen zeggen ook wel van... nou, het was ook financieel een, uh, een, een plek waar de Romeinen nog weer belasting konden heffen. Op handelaren. Maar daar kon je inderdaad uh, heen en weer. We weten niet helemaal goed, omdat we weinig bronmateriaal hebben... hoeveel mensen dat deden. Maar op een aantal plekken waar die forten zijn opgegraven... Vindolanda is bijvoorbeeld zo'n plek... Daar, zien we, daar zijn zoveel producten en uh, dingen gevonden die wijzen op, uh, op uitwisseling. Ja, want wat, wat maakt deze muur nou zo bijzonder? Dat er gezegd wordt dat dit de muur daar muur is. En dat die bijzonder is ja. dan die Chinese ja. of die ja. Berlijnse of noem maar op. Ja, daar heb ik over nagedacht. Ja. Als je, de Chinese muur is natuurlijk gewoon toch 6000 kilometer. Ja. En hier hebben we de Londen. Lijk lijkt mij toch meer bijzonder. Ja. Um, ik denk als je, als je ook zoekt, hè, als je afbeeldingen ziet. dan zie je die muur die losstaat in uh, een, een uitgestrekt landschap. Uh, dat landschap zal niet veel anders zijn dan in de oudheid. Ik denk dat dat tot verbeelding spreekt. Mensen kunnen daar langslopen. En je vraagt je der, werkelijk af... Hè, die vraag waar u ook net mee begon... Wat deden de Romeinen hier in vredesnaam? Wat kom je hier doen? Uh, en ik denk dat dat. Wij zijn natuurlijk ook degene die het bijzonder hebben gemaakt. De Romeinen zelf, ja, het was een van hun verdedigingslinies. Maar ik heb niet het idee dat zij nou zelf. Uh, dat, he, wat wij ervan maken, uh, dat zij dat er zo van gemaakt ja, hebben. Nee, want het is dus eigenlijk ons probleem dat wij die muur zien als een muur. om de barbaren, ja, ik zeg het tegen ja, aanhalingstekens, ja, jou volgend, tegen te houden. Want het ja, was helemaal niet aan de orde eigenlijk, ja. kennelijk. Die muur was er. Om andere ja. redenen. Waarom, waarom was die muur er eigenlijk? Nou, kijk... <laughs> Enerzijds, ja, ik denk dat dat voor een deel ook een status is uh, geweest. En je ziet wel dat, uh, dat na Hadrianus uh, de keizer Antoninus Pius wel naar het noorden nog weer een, uh, de Antonijnse muur laat optrekken. Er is nog een tweede muur, toch? Uh, ja, ja, en die is Elke op een gegeven moment... keizer zijn eigen muur. Ja, precies. Ja. <laughs> en Marcus Aurelius zegt dan vervolgens, nou, dat is het niet zo geschikt. Daar hebben ze toch wat schermutselingen. Uh, we verlaten hem uh, en we, we houden toch Hadrianus muur aan. Um, dus er zit wel een militair element in natuurlijk, ja, uh, symbolisch. Om, om grote hordes tegen te houden, maar mensen die individueel... met een karretje aankwamen rijden, die ja, konden door. Precies, ja. precies. Ja. Wat, wat, hoe lang, lang heeft ja. die muur, of die twee muren, hoe lang hebben die die functie behouden? Nou, Hadrianus muur is toch zeker wel uh, drie eeuwen lang bezet geweest. En tot in de uh, vijfde eeuw hebben we nog bewijs... dat mensen ook daadwerkelijk daar zaten. En vijfde eeuw na Christus is toch al wel een periode... waarin in West-Europa uh, West het Romeins gezag echt begint af. Te brokkelen. Er komen allerlei andere hordes, niet-Romeinse volkeren uh, in Frankrijk uh, uh, binnenvallen. En toch is die muur dan nog wel bezet. Het lijkt er ook op dat misschien lokale mensen wel op in die forten... gingen wonen. Dus dat de bewoning, de bewoners uh, verschuift, maar daar lijken nog wel Romeinen te hebben gezeten. Ja, ja. Het Romeinse Rijk heeft het langs bestaan bij de Muur van Hadrianus. als ik jou zo hoor. <lacht> Klopt dat? Ja, ik weet niet of iedereen het daarmee ja. eens zou zijn. Guls wordt hij dat boek ja. geschreven, je ja. hebt ja. dit geleverd. Deze voor ja. ons. Uh, wat doet, hij, doet hij iets met die muur wat jou heeft verrast als deskundige? Nou, Wat ik er heel erg leuk aan vind, is dat hij je echt meeneemt. Dus ik zou ook zeggen, mensen die het leuk vinden... want je kan daar natuurlijk uitgestrekt wandelen... Uh, neem dat boek mee, want je krijgt echt gevoel... voor uh, de mensen die ook rondom die muur hebben gewoond. Oké, okay. ja. dus, dus je gaat met, het, met Goldsworthy in je hand ga je... Ja. Ga je ik, ik neem Goldsworthy mee en ja. ga op die muur wandelen. Ja. En wat zijn dan de trekpleisters die... Ben, ben jij er eigenlijk ooit geweest? Dat is eigenlijk de eerste vraag die we hadden moeten stellen. Ja. Dat, dat vergeten lukker, wij ja. als goede journalisten dat we zijn. Ja. Ja. Zeker. Uh, ben jij er ooit geweest? Ja, ik ben er geweest. Nou, vertel, ja, en, wat is uh, de ervaring? Nou ja, fantastisch. Ik was bij uh, Vinolanda. En ik had daar ook het enorme geluk. Dat nou is op zich een hele bijzondere op, uh, opgraving. Want dat is ooit opgekocht door een archeologenfamilie. Uh, Burley. Erik uh, Burley heeft dat ooit gekocht. heeft daar gewoond. Zijn kinderen zijn daar geboren. Vervolgens heeft hij op zijn landgoed opgegraven. Daar is dat enorme uh, uh, fortachtige gebeuren naar boven gekomen. Daar zijn ze nog aan het graven. En ik had het geluk dat ik een van zijn zonen ken. En die heeft mij toen meegenomen. Uh, en in het museum zegt hij dan... Kijk, dit is mijn... Uh, hier ben ik geboren en uh, toen ik elf was mocht ik voor het eerst met mijn broer opgraven hier. Uh, ze doen daar nog altijd opgraving en die familie beheert ook nog altijd die site. Uh, ze vinden daar nog van alles. Ook als vrijwilliger mag je je daar melden. Je moet geloof ik minimaal 15 jaar zijn. Maar uh, zonder ervaring mag je zo meedoen. Dus ja, je kan... ik bedoel, Luisteraars en ons die naar die muur toe gaan, die kunnen ja. op die plek kunnen ze zelf gaan graven. Zeker, als ze zich uh, van tevoren boeken boek mee, uh, wandelschoenen aan uh, en dan vervolgens je op tijd melden. En dan uh, mag je vast een dagje meedoen. Ja, En als je dan iets bijzonders vindt, mag je het dan ook mee naar huis nemen? Dat of? denk ik niet. Nee. <laughs> dan komt het nee. daar in het museum te liggen. Ja, dat ook oh, zeker weten. Ja. Goed. Goed. Uh, nou, ik zou zeggen, Daniel Stootjes, bedankt voor je komst. Het boek De Muur van Hadrianus, de vertaling dus, is uitgegeven door Omniboek. Het spoort terug. Ja. Afgelopen donderdag presenteerde Marlies Alewijn haar nieuwe historische roman De Meid. Een geschiedenis gebaseerd op het leven van de Zeeuwse dienstmeid en activiste Neeltje Lokersen rond 1900. Voor het spoor terug took de schrijfster samen met Michal Citroen nog eens in het verleden van deze markante vrouw. Ze vieren feest op de Pijnhoven van ons geluk. Iets waar we niks tegen kunnen doen omdat er voor dit soort schreeuwende onrecht geen wet is in ons land. Kijk, Neeltje was gewoon een simpele vrouw. Dat ontkent ze zelf ook niet. Nee, nou, ja, die is er lagere school afgemaakt. Geen opleiding, geen uh, verstand van wetten en dingen. Maar die zag dus om zich heen wat er gebeurde. En vanuit haar kwam er een gevoel van, hé, hey, maar dit klopt niet. De auteur van het boek, de meid, Marlies Allewijn. En haar hoofdpersoon, Neeltje Lokersen. Die hebben wat gemeen. Die groeien alle twee op, in eersteke En gaan op een gegeven moment alle twee naar Amsterdam. Ik heb het natuurlijk allemaal vanuit Neeltjes perspectief. En dat was hel en verdoemenis hier, inderdaad. Uh, maar er waren dus ook gewoon mensen die hier graag kwamen. Maar hun omstandigheden zijn... met meer dan 100 jaar daartussen natuurlijk wel heel anders. Het huispersoneel in ons land werkt maar al te vaak... onder de meest ongunstige arbeidsverhoudingen. Het leven begint hier in Eerstke. Neeltje is opgegroeid in een ontzettend arm boerenmilieu. Net zoals voor zoveel van haar generatie. Een arm groot gezin, veel kinderen. Er wordt weinig verdiend. De zeer grote groep van werknemers en werknemsters in huishoudelijke diensten... behoort in Nederland tot een van de meest machteloze groepen van arbeiders. Per definitie is het een ongelijke machtsverhouding. Maar zoals overal met ongelijke machtsverhoudingen... dat kan heel goed of heel akelig uitpakken. En Neeltje moet al heel vroeg, terwijl ze het best naar de zin heeft op school... de deur uit en dan moet ze ergens anders... Ja, de geld gaan verdienen als dienstmeid. En dat is ook meteen het begin van het verhaal. Nergens is de willekeur in de arbeidsverhoudingen groter... dan in de huishoudelijke dienst. Voor het huispersoneel in Nederland geldt een onbeperkte arbeidsduur. Van een wettelijke wekelijkse rustdag is geen sprake. Evenmin geniet men een wekelijkse vrije middag. Helemaal precies is het niet bekend, maar zo rond 1900... is meer dan 40 van de Nederlandse vrouwen... werkzaam als dienstbode bij de betere standen. Een legertje aan vrouwen dus die vaak al vanaf hun twaalfde tot e jaar oud... zes dagen per week sloven van vroeg in de ochtend tot laat in de avond. In betrekking, zoals dat heet. En Neeltje Lokersen was dus een van die vrouwen. Arbeidsdagen van 12 uur en langer zijn meer de regel dan uitzondering. En wettelijk recht op vakantie is er al helemaal niet. Historica Barbara Henke schreef in 1985 over het leven en werk van dienstbodes. Zodra vrouwen hun ouderlijk huis, meisjes dus, hun ouderlijk huis verlieten... dan krijg je al heel snel het begrip onzedelijkheid. En zeker als ze ver van huis naar de stad gingen, dus van het land naar de stad... ja dan wordt dat nog versterkt. En op die manier kwamen ook de verenigingen voor jonge meisjes tot stand... om deze mogelijk schadelijke invloeden te beperken. En de geschiedenis van de Zeeuwse meid, Neeltje Lokersen had met net een beetje meer pech even zo goed de geschiedenis kunnen zijn... van de oma van schrijfster Marlies Allewijn. Want ook die moest als klein meisje op buitenshuis gaan dienen. Mijn uh, moeder is dus geboren in 1909. Ze was de oudste van zeven kinderen. En uh, nou ja, ze leerde heel graag. Maar dat, ja, dat kon niet meer. En toen is ze op de tiende van school gehaald... omdat ze moest gaan dienen... En nu had je hier, dit was natuurlijk een dorp op hier. Toen begon net de oestercultuur kwam. Nou, ja, ik weet niet of die toen in opkomst was. Maar ja, dat was in... 1880 was dat. Oké, okay, nou en toen, mijn moeder mocht blijkbaar niet in de oesters werken van mijn opo. En we weten niet waarom. Om, want een heleboel meisjes van haar leeftijd gingen toen al wel in die oesters werken. Nou ja, mijn moeder moest toen gaan dienen als meisje van tien jaar, bij een boer. En dan moest ze wel hard werken, maar die waren wel heel goed voor haar. Het werk van een dienstmeid betekende vanaf de vroege ochtend... kachels schoonmaken en aansteken, bedden goed uitkloppen... slaapkamers in orde maken, water schouwen, koperboenen... stoffen, schrobben, wassen, dweilen, bedienen... op de kinderen passen, boodschappen doen en al het andere in het huishouden dat nog allemaal met de hand moet. En de Arbo-wet, zoals wij hem kennen, die bestaat nog niet. Meestal komt het meisje van soms 13 of 14 jaar... in een betrekking waar zij niet komt om te leren... maar van alles op de hoogte moet zijn. Dat wordt, zodra zij in dienst is getreden, althans van haar gevraagd. En dan, als dat meisje dat niet kan of het niet weet... dan volgen de berispingen en de standjes boosaardig of gemoedelijk. Al naar gelang de gesteldheid van de mevrouw. En maar al te dikwerf wordt vergeten dat men een kind voor zich heeft. Nou, en mijn moeder, ze moest wel hard werken. Maar ik heb niet het idee dat ze ooit uh, gebruikt is echt door haar werkgevers. Want de meesten waren eigenlijk wel goed voor haar. Ze moest ja, voor een kind eigenlijk zwaar werk doen, want ze had er altijd heel veel kou... Dat heeft ze wel verteld. En uh, nou ja, de melkbussen vond ze ook altijd een vervelend klusje. Want dan had ze het zo koud. Maar ja, en de weer en wind. Maar ja, dat heb je op een boerderij. En daar hadden ze de meid voor. Want ze werd ook echt de meid genoemd. De man is het hoofd. En hij moet haar beschermen. Zodra hij haar aanspoort tot onzedelijkheid. Beschermde hij haar niet? Ja, aan het eind van die 19e eeuw was dat het beroep. Kijk, naarmate de uh, industrialisering plaatsvond, kwamen er natuurlijk meer mogelijkheden in de fabrieken en in de winkels en noem maar op. Maar uh, ja, de huishouden was voor meisjes uit families met weinig geld ongeveer een van de weinige of meest voor de hand liggende plekken om uh, geld te verdienen of in ieder geval om hun eigen huishouden ook te ontlasten. Want dat gold ook, dat ze dat de, uit dat grote gezin intern konden gaan wonen... en onder het motto voorbereiding op hun eigen huwelijk... in die huishouding konden gaan werken. Als de vrouw voor de verzoeking bezwijkt, dan zondigt zij ook. Doch, hij zondigt het eerste. En waarom moet zij dan de zwakkere, de schuld, de zorgen en de schande alleen dragen. Dienstbodens mochten alleen worden ingehuurd voor een bepaalde tijd. Want anders was er sprake van slavernij. En over alle andere zaken beschikte de heer des huizes, de meester. En die werd altijd, en zo stond het ook in de wet... op zijn woord geloofd. En dat betekende dus eigenlijk dat de meester alles kon doen. De vaak jonge vrouwen waren aan zijn grillen overgeleverd. En er waren dus ook veel misstanden. Zoals onder andere seksueel misbruik. Even een ogenblik uh, werd de zus ziek. En uh, dan mocht ze iedere keer met... Uh, kreeg ze pannetjes soep en pap mee voor tante Wanne... omdat hij een vreemde ziekte had. Nou, die vreemde ziekte bleek niet zo vreemd te zijn... want het bleek dat Wanne zwanger was. Ja, en toen kwam, mijn moeder zei, toen kwam ik weer thuis met mijn pannetje soep. En toen zei ik tegen mijn moeder, ja, ik heb een soep voor wandje. En toen had haar moeder gezegd, soep, gooi hem weg. <laughs> Ze krijgt de hele toon niks te eten. Ze blijft zwanger te zijn. Nou oh, ja, dus mijn moeder zei, ja, dat was toen een verschrikkelijke schande natuurlijk... Dat je zus uh, zwanger was. Maar goed, ze zei ja, dan, ik vond het ook een beetje rot, dat heeft mijn moeder me wel verteld. Maar ja, toen moest ik uh, naar de vrouwen, noemde ze dat dan. Bij een bazin noemde ze de vrouwen. Moest ze naar de vrouwen om te gaan zeggen: Ja, dat de pannetjes sop wel lief waren, maar ja, dat het geen vreemde ziekte was. Maar ja, dat, uh, maar ze zei ja, die mensen waren zo goed voor me. Die hadden gezegd: Van tjo, wat erg voor je zus dan. En ook wat erg voor jou. En uh, ja, die hadden er ook maar om gelachen. Uh, was het bekend van wie ze zonger was? Ja, ja, ja, er is ze ook mee getrouwd. Oh, oké. Okay. Dus... Ja, ja, ja, nee, nee. nee. nee, nee, nee neeltje, tap, geen neeltje tafereel. Nee, nee, helemaal geen neeltje tafereel. Ja. Als ze inwonend huispersoneel waren... dat waren eind uh, 19e eeuw de meeste... dan... Uh... Uh, ja, Zat dat, er geen rem op? Dat, dat hing natuurlijk weer af van de wellevendheid van uh, meneer en mevrouw. Uh, als die begrepen dat huispersoneel ook moe kon worden... dan konden ze daar wel rekening mee houden. Maar het was niet gebruikelijk. Even een neeltje. Ja. In het verhaal gaat zij dus weg uit ze langs. Ja. In een van haar lezingen zegt ze... toen ik net in Holland was, was ik al zoveel geëngageerd. En uh, ik las dat hij met iemand anders getrouwd was. En ik heb daarvan gemaakt dat zij dus in Zeeland verloofd was... geëngageerd was met iemand. En dat ze er toen achter kwam dat hij dus inderdaad met iemand getrouwd was. En dat dat de reden is geweest dat ze naar... Holland is gegaan. Maar daar is ze in ieder geval... eind december 1892 naartoe gegaan. En vanaf dat moment zijn er ook een aantal gegevens bekend over... waar ze dan gewerkt heeft en bij wie. T het schijnt dat uh, de dames vanuit Holland vroegen... om uh, dames in klederdracht. Want ja, dat gaf een beetje status. En die, die Zeeuwse dienstbodes die werden gezien als heel hardwerkende en keurige meisjes. Dus dan was je er zeker van dat je een hardwerkende meid had... waar je niet al te veel problemen mee kreeg. En ternieltje. <laughs> ja. Goed, dit is het museum Willet-Holthuis. Waarom ben je hier naartoe gegaan? Op advies van het Amsterdam Historisch Museum. Ik zei: ik ben op zoek naar iets uit de 19e eeuw in Amsterdam. Uh, en ja, toen vertelde zij over dit huis: dat dat nog helemaal volledig intact is. Uh, zo, zoals het achtergelaten is bewijs van door de, door de bewoners. En ik dacht, op die manier kan ik een beetje een indruk krijgen van... Ja, hoe het voorneeltje geweest moet zijn uh, om in, in zo'n huis te werken. En hoe dat er dan uitzag. En wat er wel was in een keuken en wat niet. Want ik was een beetje een 19e eeuwse uh, maagd, zeg maar. Dus ik, ja, bij alles twijfelde ik. Hadden ze dit wel of hadden ze dit niet? Ja, helemaal zo'n gevoel krijg je er dan meteen bij. En het, het trappenhuis. En dan stelde ik me dan voor hoe je dan als dienst... Neeltje natuurlijk niet in dit huis. Maar hoe je dan als dienstbode... met al, alles moest sjouwen, al die trappen op... want het zijn ja, vrij veel etages met salons. en, en ja, die, die meiden moesten gewoon altijd lopen, lopen, lopen... met heel veel spullen. Natuurlijk, als je in de betere klasse werkte, diende... Historica Barbara Henkes dan was je eigen status ook hoger. En bovendien had je kans dat je daar met meer huispersoneel samenwerkte. Nou, dan ben je uh, toch in een andere en vaak prettigere positie... dan als je er alleen voor staat. Bovendien, bij de wat gegoede klassen... had je meer kans dat daar een soort van beschavingsoffensief was binnengetreden aan het eind van de 19e eeuw. Het idee van, ja, die arbeidende meisjes en de arbeidende klasse die moeten we verheffen. Uh, en dat betekende in de praktijk dat er wat aandacht was... voor opleiding, letterlijk. Uh, hoe, hoe dekken we de tafel en al die dingen meer? En dat werd wel door velen ervaren als iets... Wat ze leerden en wat ze, waarmee ze vervolgens in de rest van hun leven... ook profijt van konden hebben. Oh, kijk dan. <lacht> Moet je zien. Vergulde trappen. trappen. En hier, ja, dit... Uh, maar dit is keuken. een downstairs. Hè? Ja, dit, dit is, is wat echt we... het souterrain en dit was gewoon het domein van, ja, van, van de hulp. En ja, ik uh, denk dus dat ze de dienstbode, of nou, ik denk het niet, hier... Uh, ja, hun tijd uh, hebben doorgebracht. In ieder geval de meeste tijd. Hier werd het eten bereid, de vaat gedaan en het tin koperwerk gepoetst. Oh ja, Tot dat de tijden van eeuw. het echtpaar willet thuis stond er een groot fornuis. Maar van hun keukeninrichting is niets bewaard gebleven. Ze stonden ook echt vrij vroeg op. Rond een uur of zes, half zeven. Dan moesten ze het ontbijt klaarmaken. En ja, volgens mij waren ze pas zo rond een uur of tien s'avonds... konden zij ook de keuken verlaten en naar bed gaan. Zouden er ook belletjes zijn? Ja, de bel wordt gescheld. Dat, dat lees ik in ieder geval overal. Ook in Nieltjes Roman heeft ze het over het schellen van de bel. Ik weet niet waar die hier uh, hangt. Maar er zal vroeger vast een bel geweest zijn. Dat ze van bovenuit riepen: Ik heb je nodig. Hoe oud was Nieltje toen ze in Amsterdam kwam? Uh, even kijken. 1822 uh, dan toch? Ja. Dus dan is ze niet de jongste meer? Nee. Nee, niet per se. Nee, nee, het is niet dat ze op de 16e hier al zat. Nee. Nodig is dat iedere huisvrouw in de eerste plaats eisen aan zichzelf stelt... en evenwichtig en vriendelijk tegen het meisje optreedt. Met onwillige honden is het slecht hazenvangen. Bovendien kan men dan ook hogere eisen stellen aan het personeel. Het lijkt zo'n eenvoudige waarheid. Maar hoeveel dames brengen haar in praktijk? Ik denk dat Neeltje sowieso een vrij eh, bozig iemand was... en zich ook ja, wel echt boos maakte over dat ze dus als een soort van minderwaardig werd gezien. Dus ik denk niet dat ze haar positie prettig vond... Nou, en het was natuurlijk wel zo, hè. Ik bedoel, ja, Nieltje is gewoon geboren als een arm meisje in een tijd... dat er gewoon heel veel verschil was in stand. Dus het was gewoon zo. Het is wat het is. Maar ik denk wel dat zij zich heel snel is gaan afvragen... ja, maar waarom is dat eigenlijk? En waarom denk jij zoveel boven me te staan? En als jij dan zoveel boven mij en al die andere meiden staat... waarom leer je het ons dan niet? Of waarom heb jij een mening over mij terwijl je me helemaal niet kent? Dus ik denk dat zij misschien een tegenwoordigheid in tot veel andere meiden... Ja, zich vrij snel eens gaan afvragen waar, het waarom. Het dienen komt de hele persoonlijkheid der meisjes ten goede. Niet alleen leren ze veel op huishoudelijk gebied... doch ook op economisch, geestelijk-hygiënisch, ethisch en ascetisch terrein... maken zij een leerschool door... die voor hun gehele leven van betekenis is... Vooral denken we hier aan meisjes die in de gezinnen van Den Middenstand werken. Waar zij in nauw contact komen met de leden van het gezin. En dan de persoonlijke dagelijkse omgang met mevrouw. Die een naar alle kanten beschavende invloed op haar uitoefent. Op een gegeven moment leerde ze een meisje kennen. Die noemt ze Anna. Die heb ik ook in mijn verhaal Anna genoemd. En um, Anna die... Um ze uh, zou met haar familie naar Haarlem vertrekken. Maar om een of andere reden is ze die familie kwijtgeraakt. Toen zei Neeltje, van, nou, weet je wat ik doe? Ik werk bij fijne christelijke mensen. Ik vraag of je hier vannacht kan blijven. En toen werd zij weggestuurd met de boodschap van... Ja, het is hier geen logement. We kunnen hier zomaar niet iedereen uh, laten slapen En toen is dat meisje dus gewoon s'nachts de straat opgestuurd... met alle gevaren die er sowieso voor vrouwen alleen op straat uh, heersten. Midden in Amsterdam? Ja, midden in Amsterdam. Ik heb ooit met een, een uh, voormalig dienstmeisje gesproken... die vertelde hoe haar mevrouw haar vroeg met haar mee te gaan... op zoek naar waar haar man nu weer uh, aan het vreemdgaan was... Ja, en voor hetzelfde geld was het natuurlijk uh, meneer of de zoon des huizes die te leuk was, of helemaal niet leuk was, maar moeilijk uh, te negeren. Um, het is zo, ik, ik heb dan ook dat onderzoek naar die Duitse dienstmeisjes gedaan. En daarin was het natuurlijk nog een graadje erger, omdat uh, zij werkelijk aan de heidenen overgeleverd waren. Dat zodra. Uh, het, het niet meer bewiel in dat gezin als, als mevrouw gewoon iemand anders wilde... of meneer of wie dan ook. Uh, ja, ze konden naar de politie, ze konden zeggen... ze heeft wat gestolen of uh, ze lag met mijn man in bed. En dat hoefde helemaal niet zo te zijn. Maar ze werden wel de grens overgestuurd. Er waren ook verenigingen, die ook meisjes die in de problemen kwamen omdat ze ongehuwd zwanger werden. Maar het was per definitie de, de dames die een grote vinger in de pap hadden: wat voor een vorm dat kreeg en in welke richting dat uitging. Dus in ieder geval geen enkele wettelijke bescherming, minimaal. Annemarie de Wild, conservator van het Amsterdam Museum... onderzocht vier eeuwen prostitutie in Amsterdam. Uh, ja, het is nu een beetje een ja, saaie, stillige straat. Maar toen waren er ja, allerlei cafés-chantants... cafés, chantans, uh, cafés met, uh, met damesbediening. Ze beschreef in het boek Liefde te koop. De stad die Neeltje leerde kennen... Eind van de 19e eeuw. Uh, heel vrolijk was het. Hè? Je hoort van beschrijvingen. Dan ging de deur open. Hoorde je muziek. Uh, nou, Mannen op straat waarschijnlijk. Neeltje. De hoofdpersoon van Marlies. Die, die, die gaat in de stad. Haar studie van het die leven. maken, De studies van het leven, ja. En die komt dan in de NES. Als meisje uit Ierske, Wa -wa -wa Waar wij nu staan. Wat ziet zij? Daar was het. Het Walhalla was een, een, een plek wat beschreven werd als een Walhalla voor schilders en dichters. Ja. Hey, want die kwamen natuurlijk ook heel veel hier. Mensen als Lodewijk van Dijssel uh, kwamen hier. Maar ook een schilder als Isaac Israëls. Die een prachtig schilderij gemaakt heeft van zo'n café Chantant. En dan ja, begrijp je ook waarom ze het hier zo mooi vonden. Want het was natuurlijk heb vrouwen met blote armen en blote benen. Die daar op zo'n podium staan te dansen. En daar komt daar ja, een mailtje, met haar, ja. Ja, want die hadden ze ook blote armen, en dat beschrijft ze, beschrijft ze ook in een van haar of in haar lezingen dat dat dus dan eigenlijk wel werd gezien als dat zij onzedelijk was. Dus in het boek ook uh, komt ze de middernachtzending tegen ja, die dan in ieder geval laten we weten van ja, maar jij bent echt een lichtzinnige met je blote armen. Uh, maar dat vind ik dus wel interessant, want kijk, ik heb het natuurlijk allemaal vanuit Neeltjes perspectief. En dat was heel een verdoemenis hier, inderdaad. En uh, nou, dat kon allemaal niet. Uh, maar er waren dus ook gewoon mensen die hier graag kwamen. Jarenlang verzamelt Neeltje in Amsterdam voor haar studies van het leven. Verhalen van vrouwen die zich laten misleiden door de belofte van een huwelijk. Van dienstboden die op straat worden gezet door een ongewenste zwangerschap. En van meisjes die zonder bescherming van de wet noodgedwongen zichzelf moeten prostitueren om hun leven te blijven. Een vrouwelijke arbeidsbeurs zou zonder twijfel de taak moeten hebben om het menselijke en het zedelijke element zo ongevaarlijk mogelijk te maken voor de dienstmeisjes. Maar de gevaren schuilen evenzeer in de duistere hoekjes van de eerbiedwaardige dienstbetrekking zelf. Helaas, daarover valt niet openlijk te spreken. De heren des huizes blijven buiten schot. De zedelijkheidskwestie beperkt zich noodgedwongen tot zaken die zich buiten de gezinssfeer afspelen. Woedend is Neeltje door het onrecht van de wet... die het onderzoek naar vaderschap verbiedt. Ja, waarschijnlijk is het zo, ook zo dat veel dienstbodens... in feite hun, het eigen huis waar ze werkten... een plek was waarop ze gejaagd werd, die was. ook niet ja. veilig was. Ja. Ja. En wat dus inderdaad ook regelmatig gebeurde... dat vrouwen zwanger raakten, hè, vaak van de baas of van de zoon van de baas... en dan meteen ontslagen werden en vervolgens in de prostitutie ja. terechtkwamen. Dat was een, een deel van... Nou, zeg maar de aanvoer voor de prostitutie. En Wat ik van Neeltje ook begreep uit Neeltjes lezingen... is dat, het, uh, dat ook al zou zo'n meisje dan op hun duur eruit willen stappen... en die mogelijkheid hebben... dat ze dan dus uh, in de uh, gewone maatschappij... of de fatsoenlijke maatschappij gewoon niet meer geaccepteerd was. En daar was zij dus ook heel erg tegen. Van ja, hè, die meisjes zijn gevallen, oké. Okay, dat is dan misschien niet ja. uh, gewenst. Maar als ze aangeven dat ze eruit wil, wil, helpt er dan. En uh, dat vond ze een taak van de fatsoenlijke maatschappij die de fatsoenlijke maatschappij niet uh, ja, ten uitvoer bracht. En dan, een paar jaar later, is ze gek genoeg zelf de sjaak. Weg uit Amsterdam en in een nieuwe betrekking in Den Haag... wordt ze verliefd op haar baas, de jurist, Burgerhout. En net als alle slachtoffers voor wie ze opkomt... raakt ze zwanger en haar baan kwijt. En ook in haar geval wordt de vader door de wet beschermd. Maar Neeltje Lokersen laat het er niet bij zitten. De zwakkeren mogen wij volgens God bevel niet afwijzen. Neeltje Lokersen gaf in het hele land lezingen... over haar belevenissen als dienstmeid en verwoordde haar grieven... in vele pamfletten die ze zelf uitgaf en verspreide. Maar ik trof in mijn studies het soort christenen... die zich boven God stellen. Zij die hun slachtoffers maar verwijten maken... en juist wel terugstoten in de maatschappij. Een eenvoudige... Moeilijke vrouw met een diepgeworteld rechtvaardigheidsgevoel. Het feit alleen al dat zij zich in 1902 en later... zich hiervoor openlijk uitspreekt... Hè, gekleed altijd in haar zuid bevelandse kostuum met blote armen... Hè, en als dat niet trekt, trekt niemand al, zoals uh, er over haar geschreven werd... dat was natuurlijk al, al, al iets opzienbarends. En ik, ik bewonder haar dat zij dat heeft durven doen... In 1987 schreef historica Josine Spits haar afstudeerscriptie... over de Zeeuwse dienstbode die activiste werd. En als je als dienstmeisje zonder getuigschrift op straat stond... kon je verdere dienstjes wel vergeten. En zij vond dat niet terecht en zij wilde dus ook een beroep doen... Op het uh, moreel van uh, met name ook uh, de, de Nederlandse burger. Om eerder uh, te denken ook aan de positie van de, van de vrouwen. Zoals uh, Neeltje er één was. Een meisje dat ze kende uit. Zeeland, die is op een gegeven moment in Zetten terechtgekomen. Dus de, de, het gesticht voor boetevaardige gevallen vrouwen. Want daar werden dus al die meisjes naartoe gebracht... door de, de goede Amen. burger en, en de christenen, want he, dan wingen we ze op. Maar zodra je in Zetten had gezeten, dan had je de naam dat je in Zetten had gezeten. En dan je, dus stond je gewoon buiten de maatschappij. Maar dat meisje die was uh, gaan dienen ergens, of was in ieder geval naar Holland getrokken. En daar was ze door de middernachtzending... Een, een groep mannen die um, ja, bij de bordelen ging posten... Om, om mannen te behoeden voordat ze daar naar binnen gaan. Uh, die was door de middernachtzending op straat gesignaleerd, dat meisje. En daar was ze alleen, had ze alleen gelopen. Dat is ook niet duidelijk wat, wat ze daar deed. Maar in ieder geval, naar aanleiding daarvan... is er een brief gestuurd naar haar vader en haar stiefmoeder waarin stond, ja, uw dochter is lichtzinnig, want die loopt op straat. En uh, uit voorzorg, voordat er echt uh, dingen fout gaan... kan ze beter opgenomen worden in Zetten. Nou, en dat meisje is toen, toen heeft die vader gezegd... nou, inderdaad, doe dat dan maar. En toen is ze uh, inderdaad in Zetten terechtgekomen. En toen heeft ze schijnbaar aan Neeltje laten weten... van, nou ja, weet je, ik, uh, ik, mijn naam is nu toch al weg... dus ik kan net zo goed voor de hoer gaan spelen. Dus dat doe ik dan ook maar. Dat zij zwanger werd in 1901 was een van de ergste dingen die je eigenlijk kon overkomen als ongehuwde vrouw. Het betekende namelijk dat je een gevallen vrouw werd. En in je eentje een bastaardkind grootbrengen was een ramp. Je werd door iedereen met een nek aangekeken. Ze was er natuurlijk ook niet uh, voor niks bereid... uiteindelijk niet alleen voor zichzelf... maar voor die alle, uh, al die duizenden andere ongehuwde moeders... een daad te stellen, zoals ze dat zo mooi zei. Omdat ze het niet rechtvaardig vond dat zij en net als al die andere moeders, in haar eentje moest opkomen... voor de opvoeding van dat kind. En dat die, de mannen ermee wegkwamen. Er was namelijk een wet die het onderzoek naar het vaderschap verbood. Napoleon had het onderzoek naar het vaderschap verboden. En dat verbod gold nog steeds toen Neeltje in 1901... met haar dikke buik op straat werd gezet. Mijn opel heeft Neeltje gekend... En die had met Neeltje gesproken toen ze dan hier ook weer teruggekomen was in Ierseke. En die uh, had gezegd dat Neeltje een verbitterde vrouw was. En uh, dat ze wel had gezegd, nou truitje, het is niet allemaal zoals het lijkt. Want hier in Ierseke stond Neeltje eigenlijk toch wel een beetje bekend als die gevallen vrouw. Ja, die een bastardkind had gekregen. Het was echt groot nieuws. En de, met, met deze daad werd zij in één keer ook een BN'er. Tot in Nederlands-Indië schreven de kranten erover. Over die gekke vrouw in Zeeuws kostuum die zoiets uh, bijzonders deed. En dat is eigenlijk hier nooit, denk ik, in die tijd zo duidelijk geworden... wat Neeltje had meegemaakt. Terwijl ik toch wel ja, had begrepen dat mijn opo dan wel een beetje mededogen met haar had. Neeltje heeft op een gegeven moment een revolver. Hoe ze daar gekomen is, is mij nooit duidelijk geworden. Maar daarmee heeft ze al eerder gezwaaid... namelijk door tegen Burgerhout te zeggen... ik wil toch echt dat je iets doet en bijdraagt aan het onderhoud van dit kind. Maar dat weigerde hij steeds. En toen was ze dus zo uh, wanhopig... dat ze uiteindelijk naar het kantongerecht is gestapt uh, in Den Haag. Op het Binnenhof zat dat toen. Daar was uh, Burgerhout juridisch adviseur... En hij had een zaak op uh, 12 september 1902. En ze is daar op de publieke tribune gaan zitten. En toen de zaak was afgelopen, is ze achter hem aangelopen... en heeft op hem geschoten. Maar dermate uh, geagiteerd en opgewonden dat ze hem niet geraakt heeft. En achteraf verklaart ze dus ook dat ze hem eigenlijk nooit heeft willen doden. Dat was nooit haar opzet geweest. Ze wilde alleen een daad stellen... Om daarmee de mensen te vertellen. dat er wat moest gebeuren. Dat dat onderzoek naar het vaderschap er echt moest komen. Dat er niet zoveel babytjes uh, vermoord moesten worden. te vondeling gelegd uh, of anderszins. En uh, de enige manier waarop iemand naar een vrouw als zij luisterde. was dus door zoiets absurds te doen. En ze krijgt gelijk. Ze wordt in 1902 vrijgesproken en zal de rest van haar leven opkomen voor haar lotgenoten. En misschien wel dankzij haar inspanningen... wordt de wet op het verbod op onderzoek naar het vaderschap in 1909 aangepast. En ik denk dat dat dus haar grote frustratie sowieso niet voor, alleen voor, voor haarzelf was... maar dat ze dat natuurlijk bij heel veel meisjes zag. Ik bedoel, daar heeft ze zoveel voorbeelden van genoemd in die lezingen. Dat ze, ja, hè, dat, dat ze ook zei van... Alvast stel dat het gevallen vrouwen zijn... of stel dat ze er zelf voor gekozen hebben om in een bordeel te gaan werken. Ze kunnen eigenlijk niet eens meer de keus maken om dat niet meer te doen... want wat ze ook doen en hoe goed ze het ook daarna doen... ze zullen altijd buiten de maatschappij blijven staan... en mensen zullen altijd op haar neer blijven kijken. En dat is volgens mij waar haar grote woede en haar grote frustratie zat... dat het gewoon zo ontzettend oneerlijk was. Ja, ja en dat de eerste reactie van mijn zuster weer was... toen ze hoorde dat uh, Marlies over Neeltje ging schrijven... dat die zei, hè, maar Neeltje was toch een hoer? Ik ben niet opgetreden in publiek... omdat ik daarvoor zo geschikt ben. Juist het tegendeel. Doch de steeds toenemende ellende... de gruwelijke onrechtvaardigheid... dat wegzinken van zoveel duizenden levens om mij heen... dat liet mij besluiten... hoe gebrek ook in taal en vormen... op te treden in het publiek... te meer nog daar ik eens beloofde... aan het sterfbed van een jong meisje... dat ik tot elke prijs tot elk offer zou helpen om te redden wat ik kon redden. Zij was in haar eigen tijd eigenlijk uh, zeker zo bekend... als uh, de Willemina drukkers en de Aletta Jacobsen... waar wij het nog steeds over spreken. Er zijn uh, krantenberichten waarin staat dat zij bij de top 100 hoorde... van de bekendste heldinnen of bekende Nederlanders... uit het eerste decennium van de vorige eeuw. Dus vanuit zichzelf is zij toen zich daarvoor gaan inzetten. En tegelijkertijd, op allerlei andere plekken. waren er dus de Wilhelmina Drukkers en kwam. de Vereniging ter Verhoging van het Zedelijk Bewustzijn. die kwam op. Dus er kwam ineens vanuit alle hoeken. en bewijs van spreken ook uit alle lagen. Kwam er een soort van: hé, hey, maar hier klopt iets niet. Het neeltje was niet bepaald een makkelijk iemand. Ze was, uh, ik denk, drammerig. Uh, brutaal. Het was bekend dat ze uh, eigenlijk zich niets liet gezeggen. Ze gebruikte haar kind ook om haar doel te bereiken. Uh, uh, ze heeft bijvoorbeeld ooit aangebeld bij Abraham Kuiper... En uh, toen de dienstbode opendeed, deed, uh, stiefelde ze gewoon naar binnen met uh, Jan in haar kielzog. En eenmaal bij uh, Abraham Kuiper's uh, uh, studeerkamer aangekomen, plante ze Jan gewoon bij uh, hem op schoot. En zei van, uh, nou kijk, dit is de oorzaak van mijn ongeluk. En deed haar verhaal. Ja, maar ik vind, wat, dat vind ik dus zo interessant. Dat er op een gegeven moment, in, dat heb je nu dus bijvoorbeeld met die MeToo-discussie. Dat er dan eigenlijk ineens vanuit allerlei kanten mensen opstaan en zeggen: genoeg is genoeg. Zij is een soort 19e-eeuwse Mitoor. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen die discussie losbarstte, ik wel dacht: hmm, ik heb hier vanmiddag over zitten schrijven. En dat vond ik wel heel wonderlijk. Maar zo, zo kan je het bijna wel zien. Je hoort een programma van Michal Citroen, gemonteerd met Berry Kamer. De teksten uit het Damesblad De Huishouding en van de Dienstbodebond... werden gelezen door Julie Blussé. En de teksten uit de lezing van Nelly Lokersen door Lisanne Bosman. Zo, na het nieuws van 12 uur, de perstribune van Max... met als mediagast onze man in Teheran, Thomas Erbrink... en als sportgast in het uur daarna, de wielrenner Steven Rox.